Uur. Levy van Eck met de TNOS Journaal. VVD-staatssecretaris Mark Harbers is deze week ondergedoken... na ernstige bedreigingen vanwege de asielzaak van de Armeense tieners Lillian en Hoik. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in de Telegraaf. Harbers gebruikte gisteren zijn speciale bevoegdheid... om een uitzondering te maken voor de twee kinderen. Ze mogen in Nederland blijven. Bij dat besluit zouden de bedreigingen geen rol hebben gespeeld.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 Bij demonstraties tegen de pensioenplannen van president Poetin... zijn meer dan 800 betogers opgepakt in 33 steden. Dat meldt een Russische mensenrechtenorganisatie. Oppositieleider Alexei Navalny had opgeroepen tot de protesten. Hij zit in de gevangenis vanwege een eerdere demonstratie. President Poetin wil de pensioenleeftijden verhogen... omdat de pensioenen door de vergrijzing onbetaalbaar worden. Duizenden Russen gingen de straten op. Er werden leuzen geroepen als Rusland zonder Poetin en Poetin is een dief.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 To fall with no safety net to cushion the blow.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 and the I heal you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 I don't wanna let go let So baby go. We can change the way